Van alle kanten. Twee uur, Helene Ekker met het NOS Journaal.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 Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brantsen. Waarom, waarom word jij eigenlijk eerst genoemd? Carlo Brons en Bas Verwerven. Welkom bij ja, de Tos Show. Wat op. maakt het uit? Ja, je het maar ik zeg maar het valt me nou toevallig op. Anders, anders had Royce Rolls geheet. Dat had ook niet geklopt. Dat nu heet ja het weer van Werwerven. Benz toch? Mercedes. Dat klopt ook maar niet. Dat klopt ook niet. Het is ook gewoon niet alfabetisch. Dat is ook wel leuk. Hoofdredacteur van Carlos Magazine, dat ben je dan weer wel. Hè? Ja, Het magazine Karel's. Mag je ook omdraaien als je benoemt. noemt. Welkom, dames en heren, bij het ochtendprogramma op Radio 1. De Tos Show. We beginnen... Ja, ja ik ben kan ook nog. Niet. Ja, ik ben een beetje meelig, Ik weet ook niet hoe het ik, komt. Waarschijnlijk omdat we een hoge halte hoe aan Brabanders uh, hier in de studio ja, hebben. Ja, dat is dan wel weer. Jeetje, ja. ik kijk hier naar twee, twee Brabant. Hij van Laarhoven dat is de man achter Cito Motors. De kersverse importeur van Rolls-Royce. Ja. Distributeur. Ja. distributeur. Distributeur. Ja, dat is waar. Sorry, sorry, distributeur. In Nederland, Enig in Nederland, hè? Ja, ja, ja. En, uh, en Mario Vos. En dat is een hele beroemde autojournalist en een oude vriend van de familie. Dankjewel. Toch? Goedemiddag hoor. Da da Mario. Hoi. Ook een Brabander en Brans ja. is half Brabant dus. Ja. ja. Ik ga naar Limo en jullie komen er verder wel uit. Wij komen ja. er verder wel ja. uit. Wij komen er verder wel uit. Even een klein momentje stil. Boetsi boetsie is er niet meer. Nee, nou en? Ik dacht dat hij al tien jaar dood was eigenlijk. Dat <lacht> ik, ik, ik kreeg donderdag het bericht dat de ontwerper van de 9-11 dood was. ik dacht. dat, Carlo, oh, dat was, was toch al lang? Nee. nee. Oh. Nee, nee dat is een lekker baardje. Ja. Toch een visionaire man. Weet je dat die man uit van een design-universiteit geschopt is... in Ulm na een jaar, omdat ze vonden dat hij daar geen talent had. Dat is wel geestig. <lacht> en daarna begon hij een designclub die echt gewoon van, van scheerapparaten tot koffiezetters... alles heeft ontwikkeld. We hebben het en, over Bootsie-Porsche. Bootsie-Porsche, Porsche. ja. ja, ja. ja. Nee, okay. nee, niet Ferry, dat was zijn vader. Oh, was vader. Dit was ferry, ferry Alexander-Porsche. Dat is allemaal ingewikkeld. Wij genoemd dan, ja, dan heb jij een... Uh... Heb jij een nieuwe bedevaartsoord, hè? Wat? Nou, het, het, het porsche Kom op, man. Ben jij Geen ge shotgoed bij het Zellandzee. Daar is het familiegraf van ja, de en familie Porsche, en porsche. Dat wist jij weer niet, hè? Nou, wel, want ik heb er een keer geskiet. Daar was ik, ik al bang voor, ja. En de sneeuw is daar zelfs van Porsche, volgens mij. Dat is, alles is dan ja. namelijk van Porsche. Ja. Dat is niet normaal. Ja. Maar ja. ja, we gaan ja. praten over Rolls-Royce. Rolls-Royce, want dat is wel mooi. Uh, uh, uh, de nieuwe uh, dealer van het merk, de exclusieve dealer. Ja, enige de enige Nederland. In Nederland. Ja, de enige Distributeur, hè? Wat zal dat pijn doen bij Evert Lauwman? Die heeft net Hessing uh, overgenomen. En dacht, dan heb ik misschien Rolls-Royce bij. En dan krijg ik daar ook mooi uh, Bentley bij. Bentley hup naar Pon. En Cito doet Rolls-Royce. En meneer Lauwman gaat Lexus, denk ik, verkopen langs de A2. Nou, Carlo. Ah, ik denk dat hij er andere plannen mee heeft. Maar dat maakt niet uit. Uh, nou ja, er is natuurlijk wel wat gebeurd. Nou, ja, open, ja. Ja. Hoe oh, kan dan. het dat, uh, dat grote partijen erom vechten En dat ene van Larover uit Eindhoven. Daar met uh, het, het, het, het grote bot mee heen loopt. Toe, hoe, heb je hoe heb je dat geflikt? Ja, ja ik denk dat wij uh, na het contact dat we hadden met uh, de mensen van Rolls-Royce een uh, uh, ja, goed businessplan gemaakt hebben. We hebben natuurlijk uh, met Cito Motors en onze andere bedrijven, Cito en ook de BMW dealerships, uh, hebben we natuurlijk toch een, uh, ja, een, een goed imago opgebouwd. Uh, uh, en ja, dat heeft hen doen besluiten om uiteindelijk na een aantal gesprekken. Een eh, goed businessplan, eh, financieel goed onderbouwd. Eh. Dus dat, dat, dat, dat is wel leuk dat je het zegt. Want, want jij, jij noemt nog al een paar keer. Het woord Cito voor, voor Brabanders zoals wij is dat een bekend fenomeen. Maar wat, wat, is, wat is Cito? Dat is, is, jouw is bedrijf, Cito, maar ja bedrijf. Is... Cito is onderdeel van Flyer Holding. Uh, het bestaat uit twee bedrijven: Cito Motors en dat, dat zit dan het van Aston Martin en of uh, het importschap van Aston Martin en Nurolschaus in. Ja. Het zusterbedrijf is Cito. dat, uh, dat is regionaal dealer in Eindhoven voor. Uh, ja, we hebben ja. En dan hebben we natuurlijk een belang in, in de negen BMW-dealerships... Ja. in uh, Zuidoost-Brabant. Mm -hmm. Paliter uh, holding? Ja, palenholding. Pa Palengroep. Pa pa pa pa nou, okay. ja. okay. Dus, dus een groot, inmiddels een groot gevestigd bedrijf. We dit? zijn, denk ik, een redelijk groot gevestigd bedrijf... Ja. Wat, wat al uh, 83 jaar bestaat. Mm, waarvan ik het uh, de laatste 50 jaar heb mogen doen. Dus ja... Wat dat betreft denk ik dat ons sporen verdiend hebben. En uh, in de loop der jaren. Uh, ja, een bepaalde reputatie hebben verworven. Maar, maar dan, dan snap ik toch één ding niet. Het, is, het, is het je BMW-achtergrond die heeft geholpen bij het binnenhalen van Rolls-Royce? Want Rolls-Royce is natuurlijk een BMW-dochteronderneming. Ja, ik denk dat, uh, dat dat zeker een rol gespeeld heeft. Hmm. Uh, ja, Rolls-Royce is onderdeel van, van de BMW-groep. En dat uh, heeft denk ik zeker meegespeeld bij het nemen van een besluit om. Uh, om een nieuwe uh, distributeur in Nederland ja. te zoeken. Ja. Zeker. We gaan, we gaan zo gaan verder praten. We gaan heel even naar Mario Vos van Autotrends. Jij hebt gereed met de Subaru BRZ. Brrr. Ja, BRZ, ja. Ja, BRZ. Ja. Spannend aan. Ja. Een nieuwe Subaru. Spannend ding, ja. Zeer spannend aan. En samen met Toyota ontwikkeld, hè. Ja, de, de motor komt van Subaru, is ja. helemaal opnieuw ontworpen. Het is een soort van race motor ook. Okay. En uh, de carrosserie is samengebouwd. Okay. Deel onderstel van uh, Toyota. Oké, okay, hij, gaan... hij wordt gebouwd bij Subaru. Hè? Subaru bouwt. Ja, want dat vergeten ze er in de Toyota-persbericht altijd bij te schrijven. Ja, van Subaru was niet vergeten ja. hoor. <laughs> <laughs> we gaan straks uitgebreid praten erover. Maar hey, Carlo, we gaan eerst even naar het autojuiceconcept. Ja, nou, we, hebben, we, hebben, we hebben een hoop. We, we hebben een hoop, maar ik pak er even een paar dingen ja, graag. Allereerst is er een facelift doorgevoerd. Stop de pers, zou ik zeggen. Voor de Subaru. Daar heb je hem weer. Legacy en Outback. Nee. Ja, ik wist oh, het. Ik spiegels. Bas gaat nu een grove randje. Ik zie het helemaal me. Nieuw frontje ja, met andere frontjes. Binnenin wat aanpassingjes. En ook natuurlijk het onderstel. En het grappige is dat het persbericht zegt. Uh, het is nog even afwachten. Uh, voordat we kunnen vertellen wanneer deze auto's in de, in de showroom staan. Dus waarvan akten? Ehm... Um, over naar Fisker. Een merk wat ons na aan het hart ligt. Zeker nu wij twee dagen lang met zo'n auto. onder andere gereden hebben. voor ja. Tros Radar. 1 op 10. Nou. Ik haalde 1 op 10. Ja, ja oké. Okay. Ik herinner nog dat die Plus. op 1 op 13 stond. Maar, ja, maar dat je was... bent ook nog teruggereden. Ja, toch? ik ben daarna teruggereden. Daarna ja. tel je dus de elektrische kilometers die je had weg tegen steeds meer benzinekilometers. En dan loopt het verbruik nog gek het op. Dat wordt allemaal veel te ingewikkeld, jongen. Is een, het is een prachtig piece. Een doekje voor het bloed. Het is totale onzin. Maar je koopt een Aston Martin met een snor. En voor een ton. Helemaal meebetaald betaald voor meneer Jan Kees de Jager. Ik vind ook dat je er ook de Jan Kees de Jager special achterop moet plakken. In gouden letters. Of fiscus bedankt onder je nummerbord. Iets wat er gewoon op duidt dat je dit helemaal cadeau krijgt. Heel leuk verhaal, maar wilde ik het helemaal niet over hebben. Oh, het gaat namelijk over de kleine Karma. Dat is de, de, het tweede model na de, na de Karma. Die gaat Atlantic heten, hebben wij hier vorige week ja, nog mogen precies. onthullen. Die naam uh, wordt verwacht in 2014, maar het kan iets later worden kan niet later. Oh, nu een week later het wordt het over een jaar later. Het zou kunnen, want 2015. er is een, een bescheiden financieel probleempje rond Fisker speelt zich af. Huh? Dat is natuurlijk een leningje van de Amerikaanse overheid, wat in ieder geval is opgeschort of niet doorgaat. Er moeten nog wat andere partners worden gezocht om de een en ander financieel uh, in elkaar te zetten. Gaat hier roemen met het karma van de firma dus? <laughs> nou ja, dat, nou, zo zou je dat kunnen zeggen. Alhoewel. We hebben ook mogen zien hoe er enig in, inmiddels enige tientallen rondrijden... en worden afgeleverd bij Kruimans. En dat ziet er chic uit. Is mooi spul. Heb jij er ooit over gedacht, Hein, om een Fisker-dealer te worden? Nee. Nee? nee? Waarom niet? Nou, er staat heel weinig Flying Ladies dan erop op. Ja, dat is, staat er vijf, vijf, is vijf, uh, Jammer. <laughs> uh, maar ja, ik, ik, ik denk dat het in onze merkenportfolio eigenlijk niet zo goed aanslaat. Dus uh, naast Eston uh, Martin... Uh, wij even, wij jullie doen Tesla toch ook? met nee wij, nee, nee, wij doen geen Tesla. Wij, oh, zijn, uh, wij zijn Landlord van de showroom van Tesla. Landlord van... Ah, dus je <laughs> ja. hebt een onderhuurder die elektrische <huchuubraans. <huchuubraans> dingetjes bijrommelt. <huchuubraans> die... Ze verhuren wat schuren. <huchuubraans> ja. Ja. Ze verhuren wat schuren. Ja, ja. ja. Oké, okay. uh, dus maar goed. Die, die uh, Fisco Atlantic is dus maar even afwachten... of dat inderdaad in 2014 gaat lukken. LPG is populairder dan ooit. Zou je kunnen zeggen, heeft natuurlijk alles te maken... met de enorme benzine-tarieven. Ik betaalde gisteren al iets van 1,90. Per liter. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dus dat gaat lekker. In 2011 lag de verkoop van LPG-auto's 57% hoger ja. dan in 2010. Nou gaat het nog steeds niet om enorme aantallen. Nog steeds om een kleine 12.000 auto's. Maar het is, het is on the up, zomaar zeggen. Ik zag trouwens laatst, herinner ik mij nu ineens een Toyota Prius op LPG staan. Oh, dat is helemaal nou, de je, je, je, Dan heb je... Enorme geitenwolf sokken. Hè? Nee, dan moet je achteraf moet je nog aangeslagen worden... over het feit dat je deze milieuramp veroorzaakt. Echt, klaar. Komt ja, op zich. Onvoorstelde, ja, ja. 25 prius, bijtellingen met terugwerkende kracht. Met je prius, prius op, LPG. op LPG. Ik zag wel een half uur geleden toen ik zat te kijken... nou, een uurtje geleden... Uh, zat ik even te kijken en zag een Rolls Royce Silver Shadow uit 75... Ja. met een dubbele LPG-tank achterin. Dus het kan ook... Ja. Goed. Ja, binnenkort uh, bij Cito te bewonderen. Daarom. Het land uh, erop. Uh, nee, denk ik, <laughs> ik, heb een, ik heb een leuk lijstje gevonden. Omdat, en dat gaat, een luisteraars, dat gaat om Ameri Amerika. Maar daar hebben ze uitgerekend als je puur eventjes gaat om de besparingen die je realiseert met spaarversies hoe lang het dan duurt voordat je je auto hebt terugverdiend. Oké, okay, kom maar op. En het grappige, als je nou bijvoorbeeld in Amerika... een Volkswagen Jetta koopt, die kost daar 24.000 dollar. Of een Jetta TDI, die kost daar 25.000 dollar. Dan duurt het 1,1 jaar voordat je die meerprijs hebt terugverdiend. Voor, okay. die, voor die zuinige versie. Dat is de meest gunstige van het hele lijstje. Ik oh. ga nu even naar de naar de jouw favoriete merken, koop je een Cayenne in Amerika. Mm -hmm. ja. Die uh, doet daar 65.000 dollar. Ja. Of een Cayenne Hybrid, die daar 68.000 dollar kost. Ja. Dan ben je 8,4 jaar bezig ja. om die terug te verdienen. <laughs> Dat is al wat langer, hè? want je besparing is maar 470 dollar per jaar. Ja. Maar, nou komen we bij de Chevrolet Volt dan wel Opel Ampera... Mm -hmm. De Chevrolet die wordt daar vergeleken met, de, met het model Cruise Eco. Doet 19.900 dollar. Ja, ja, ja, ja. En de Volt ja, die zit op 31.7. Substantieel meer. Dus, dus uh, 150 nou, jaar. Je, je, verdient, je verdient 446 dollar per jaar aan, ja. aan brandstof terug. Ja. Dus na 26,6 jaar... Ja. Heb jij je break even gedraaid? Wij ja, wensen alle kopers van ja. de Chevrolet Volt. De komende komen ja, jaar. heel veel succes. Ja, en dat geldt ook voor de Opel Ampera. En het, je kan het ook één op één vertalen: Volgens mij, Opel Ampera, Opel Astra. Kom je eigenlijk op hetzelfde uit. Dus voor je het wel. Te 27 jaar voordat u echt financieel gewin heeft aan die auto. Ja, ja. dat lijkt Civic, me een, voor Civic, een campagne. Civic, Civic en Civic Hybrid, ook wel een aardige. Ja. De een kost 12, nee, wat is het, 18.000 dollar, de andere 24. Ja. 12,1 jaar moet jij Civic Hybrid rijden. Zo. Je en, hem er maar En, en, en daar hebben we het over moeten, hè? Want dat, ja. dat wil je niet. Even. Over moeten om <laughs> tijd te maken. Zometeen uitgebreid te kunnen praten met hier. Laten we even gaan rijden. Mag dat? Oh. Met de jouw welbekende V60, de Drive E. Volvo. Ja. De zuinige diesel. Te, uh, tenminste dat zeggen ze. Terugverdiend tijd? Geen idee. Ja, we rijden 140 op een weg waar we 130 mogen. Maar ja lichte deviaties. Dat ook niet zo erg op de A2 in een Volvo Drive e v 60 Een hele eenvoudige uitvoering en het is wel eens lekker. Gewoon een ding wat u en ik kunnen betalen. Een witte met uh, zwart stoffen bekleding. En dit is dan een kleine diesel, een 1.6. 119 gram uh, stoot hij uit aan CO2 per kilometer. En dat, daarmee heeft hij een A-label. Maar nu gaan we 130 rijden, Dat mag tegenwoordig op de A2. We Moeten kijken wat er dan gebeurt. En dan maakt hij een soort brommerige herrie, dat blokje. En dat is het jammer. Het is een beetje een, een beetje een moeilijk motortje. En dan zou je zeggen, ja, die bijtelling is leuk. Want het schelt een hele slok op een borrel. Maar als je nou kijkt naar het verbruik. Ze zeggen in het boekje dat je er 4,3 liter diesel per 100 kilometer mee gebruikt. Nou rijden wij, en dan praat ik over Jorn met name, niet te hard. Die is een Roemeense pierenkist gewend en dan kan je van nature niet hard, want alles boven de 120 lijkt 300. Dus die rijdt rustig. Hij krijgt hem niet onder de 6,9 liter per 100 kilometer. Ja, en dat is voor een diesel toch niet fantastisch, hoor. Hé? Waar komen we op uit? 1 op 15. En nog niet eens. Met een dieseltje, 1,6. Hoe kan dat nou, Volvo? Dat is gek, want ik kan u nog een geheim verklappen... Zou u gaan rijden in een D5 met dik 200 pk... en u rijdt daarmee ook, zoals Jorn rijdt, normaal... 120, waar je dat mag... dan zit je ook op 6,9 liter per 100 kilometer. En dat geldt eigenlijk ook voor de D3. Dus van die mooie geblazen motortjes met veel vermogen... die verbruiken op de snelweg eigenlijk hetzelfde. Eén ding moet ik die Volvo echt nageven. Het rijdt zalig, het stuurt ongelooflijk lekker. Het schakelt helemaal goed. Wat dat betreft doet hij alles goed. Het knappe is van Volvo, en ik denk dat meneer Audi zich daar serieus zorgen over moet gaan maken, is dat Volvo de laatste tijd echt hele goede kwaliteitsproducten bouwt. Tegen nog een competitieve prijs. De afwerking is gewoon net als een Audi. Het is net als een BMW. Het is gewoon mooi gemaakt. Netjes in elkaar gestoken. Geen gekke sluitlijntjes. Het is zoals heel Zweden is, no nonsense. Maar dat motortje maakt wel flinke herrie. Als het moet werken, dan gaat die 1.6 flink loeien. Nou, als dat nou het enige is. Eh, daar is een oplossing voor. Pakt u twee pampers, trekt u uit elkaar... stopt u er één in uw linkeroor en één in uw rechteroor... en dan wordt het muisstil. Niet meer onder de douche staan, scheurt u uw oor uit. Twee pampers. Ja, maar als je toch van Een pamper... in je linker, een in je rechter. Ja, maar zijn, dit zijn pampercruisers. Zo'n zo V60 is een, is een auto waar je jongen tegenwoordig. Je moet op je woorden letten: hè? Account managers in ziet rijden. En zeker als ze dus gewoon een even kleur hebben. Dat zijn echte pamperbakken. Dan denk Weet je, je hij hey, dan gaat zo'n Procter Gamble, jongen. En dan zit er een grijze achter. Het stuurt Branson. Die heeft een rooi. <lacht> ja, en <lacht> een Ferrari-rooi, ferrari, rode, hè? Een mm -hmm. ferrari rode. Maar ja. ik zou je toch vertellen: ik, ben, ik ben mocht vanmorgen, vanmorgen met jou meerijden. Ja. Maar als we het over het geluidsniveau gaan hebben, dan... Nou, ik weet niet wat jij aan peppers nodig hebt. loucht Nee, oké. Zullen we het eventjes gaan hebben over de Subaru en over Cito Motors? Ja, maar dan wel over Rolls-Royce ook. Ja, hij gaat Rolls-Royce-Stack hier in Nederland trekken. We hebben net al geconstateerd, dat komt misschien ook een beetje mee met BMW. Maar nou komt Rolls in je tent. Dat is niet een onderhuurder die zegt van... nou, als u maar een koffiezetautomaat heeft, dan is het oké. Dat gaat je ongelooflijk veel geld kosten volgens mij, wil je ja. dat een beetje op niveau krijgen? Dat gaan we ook doen. Kan dat eruit zijn? Ja, dat ja, gaan we ook doen. We gaan uh, de hele corporate identity van uh, royce implementeren in de showroom. Hm. Uh, dat betekent dat we twee merken gaan doen. In de showroom bij Cito Motors, Aston Martin, die we ook, waar we ook de nieuwe corporate identity uh, gaan implementeren. Hm. En Rolls-Royce. dus dat ziet er dadelijk helemaal volgens de fabriekstandards uh, herkenbaar uit. Je mag, dus, je mag dus van Rolls-Royce samen met een ander merk... Uh, in één ruimte zitten, ook, ja. in, ook in de nieuwe consolaat. Bij Hessing ja. was dat natuurlijk vroeger zo, ja. maar, maar ja. ja, mag bij jou ook. Ja, dat mag, dan mag okay. bij ons ook. Met een uh, nodige, uh, nodige goede merkenscheiding, et cetera, uh, ja. uh, is dat geen enkel probleem. Okay. Maar nou, de, de, de firma kennende, praat je dus over 20 meter kastwand... van, van uh, beschermd uh, wortelnotenhout... Tachtig leersoorten en dat soort dingen gaat je tonnen kosten. Tonnen. Uh, ja, het is natuurlijk een uh, redelijke investering die we gaan doen. Uh, we hebben er al vertrouwen in dat, uh, dat het uiteindelijk uh, een keer goed uh, zich terugbetaalt. Um, en ik denk dat je uh, het alleen maar kunt doen als je dit soort dingen doet... om het merk goed in Nederland uh, te positioneren. Mm. Um, en daar zijn dit soort uh, gereedschappen eigenlijk uh, voor nodig. Ja. Je, je, Anders is het niet. Je, we, we, kijk, maar je zullen... hebt ook voorraad nodig. Uh, je hebt demos nodig. Je moet ah. auto's in de show om hebben, et cetera, meer. Ja. Et cetera. Ja. Kan, kan het ooit uit? Of is, het gewoon, ja. is, dat, is, is dat die naam op de gevel zoveel nee. waard... dat het niet erg is als het uiteindelijk nee. toch een beetje geld kost? Nee, we hebben, hebben, hebben ons vergewist van het feit... dat het een gezonde business case uh, wordt. En uh, ja, de merknaam op de gevel is natuurlijk leuk... Ja. Um, het is natuurlijk een merk met heel veel charisma en met ja. uh, gigaimago. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een business case die, uh, ja, waar je heel dan moet kunnen verdienen. Ja. Even voor de Zastelmarkt of elk ja. ander merk. Ja. Ja. Maar, nou, nou ben je, je bent geen importeur, maar dealer. Uh, kan het niet zo zijn dat er straks, omdat ze zeggen van nou Eindhoven en Groningen ligt weer uit elkaar, we gaan in Groningen ook nog eens een dealership uh, uh, neerzetten? Of heb je nee, exclusiviteit nee, voor nee, nee, Nederland? Ja. Wij hebben, hebben exclusiviteit voor, uh, voor, uh, voor, ja. voor Nederland. Uh, in, wezen, in wezen kent. Uh, uh, Rolschuij is evengoed als Aston Martin, alleen maar dealers. En dat zijn dan in ja. land één ja, distributor, noem het maar ja. zo. Ja. Um, en ja, Eindhoven is natuurlijk toch de goede regio... Uh, is uh, onlangs uitgeroepen tot slimste regio van Eindhoven. Van van zegt, ja. Sorry, van, uh, van Nederland. Ja. We uh, zijn nog geen onderdeel van Eindhoven geworden als Nederland. Nee, nee. het nee, dat wel heel makkelijk ja, Maar... Dat, maar, kom op. dat komt uh, nog. Kom op. <laughs> Uh, en dat betekent dat, dat betekent dat de locatie natuurlijk... Uh, uh, ja, Eindhoven is natuurlijk gewoon heel geschikt. Ja, nou, ja, ja met andere respect. Daar zit je Nee, maar we hebben, hebben natuurlijk ook met ons Eston Martin bedienen we heel net al. En dat betekent dat we natuurlijk uh, ervaring hebben... om uh, ja, de klanten te bedienen en ja, de grote stalen te brengen, et cetera. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de... dat is maar net waar je klanten zitten. Krooyman zit, zit, zit, doet ook Eston Martin. Ja. En die ja. zit ook wel eens in ja, het gooien. Ja, in het over. Maar goed, je moet, dus, uh, je, je moet dus een apparaat hebben uh, wat in staat is om uh, aan de wensen van een klant te voldoen. Ja, ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Nou, ik vind het niet mooi dat Mario dichter bij jou, bij Rolls-Royce, woont nu dan ik. Ja, maar ik kan jouw testauto foto aanhalen. Ik de een telefoon halen in die auto brengen. Dat ja, e, ja. ja, het werd tijd. Maar ik vind het mooi. Het staat, er, staat er nog iets op het programma bij Rolls Royce, wat wij nog niet weten, waarvan je zegt van nou dat wil ik met jullie delen? Nou, voor zover mij heb ik het niet. Nee, daar was ik al bang voor. Ja. <laughs> nee, het blijft gewoon bij Ghost, Phantom. En dan Ghost heb je nog Phantom verlengd allebei en open en dicht. Dropheads en heads. Ja, wel mooi ding. De, de, de, de, weet, weet u wat ze kosten? Ben ja, de. De Ghost uh, ergens tussen de 360 ja. en de 400.000 euro, ja. <kwijnt> de Phantom in de diverse variaties uh, vanaf uh, 5,50 5, 5, 5, ja. tot, uh, yeah, sky is the limit, wat je erin wilt. Had. Want je gaat ineens wel een hele andere klantengroep bedienen ook, hè, als het een beetje mee zit. Aston Martin ja. met alle respect, maar dat haalt dat soort niveaus belangen aan niet. Nou, ja, stop... de onderkant, <kwijnt> onderkant van de Ghost, maar niet een, uh, niet een uh, Phantom een Phantom. Aston Martin heeft natuurlijk met de nieuwe z'n ook een auto die uh, ja. in Nederland 605.000 euro kost. Uh, dus, dus. Ik weet niet of het een andere. Uh, een huis is goedkoper. Is goedkoper. Kan je nou? ja, mijn <laughs> ook. Ja, ons ja. allemaal vanuit. Ja. Ik, ik ben, Joos, ik ben één keer. Nou je dit zegt, dat moet ik even als oude man even melden hier. Ik, ik geloof dat ik tien of vijftien jaar geleden ooit bij uh, Rolls Royce in. Palm Springs was. Professor Bransen Meijmert uit eigen werk. Ja. Nou, u even mee, ja. In en, Palm Springs. en toen, en toen, uh, we, toen de, de, de, de voorlichter... die stond op, een, op, op de bar... niet te, de Ken, Ken te doen... wat jullie misschien denken... maar <laughs> om ons toe te spreken bij ons journalisten... en die zei van jongens één ding... wij lezen overal... zo'n auto kost meer dan ons huis... Mm -hmm. Of dan, dan Mijn Huis. Dat, ja. dat schrijven journalisten altijd. Ja. Doe dat nou een keer niet. Want daarmee geven jullie aan dat je echt niet tot de doelgroep behoort. Precies. Dit geldt wat jullie zeggen. van het huis niet voor onze klanten. Die hebben vier, vijf huizen. Die hebben boten. Die hebben gemiddeld zeven andere auto's. Mm -hmm. Die hebben misschien nog wel een helikopter voor de deur. Dus, dus ja. dat en... geeft aan dat je niet snapt wie Rolls Royce Koopt. En dat brengt ons daarvan acte. De... akte Mario Vos. Die heeft dat allemaal wel. En is ook <lacht> nog een journalist, Mario. <lacht> ik heb He? maar twee ouders, hoor. Nou, dat ben ik. En je hebt een gegeven met die Subaru BRZ. Vertel, want hij wordt dus gebouwd bij Subaru. Maar is iets samen met Toyota. Ja, en die ja. gaan ook ja. nog met een Toyota Celica met opgesproken bumpertjes komen. In de vorm ja. van GT86. Wat is dit voor ding? Ja, het is een, uh, een sportautootje En... Uh, het is een beetje merkwaardig dat Subaru altijd vierwielaandrijving auto's heeft gemaakt. Ja. Al de laatste dertig jaar. Vrijwel uitsluitend, vierwielaandrijving. En in één keer komt er een sportauto tussendoor. Het komt omdat Toyota nu een belang heeft genomen in Subaru. Fuji Heavy Industries. En besloten heeft om... Het merk een beetje op te tillen, onder de arm te nemen en uh, gezamenlijk producten te ontwikkelen. En hmm. dat was hard nodig, want uh, Subaru kan het niet alleen redden. Nee, het is een soort van saapgeval eigenlijk. Maar ze hadden toch met saap en consue op een gegeven moment ook? Ja, de ja dat, volgens, dat, lag, dat lag aan General Motors. Ja, ja, hmm. precies. Maar ja. Subaru dus. is wel. Wij vinden dat wel een mooi merk altijd, eh, Carlo. Het zijn, het zijn Die Subaru-jongens zijn toch een beetje die, de gekke Japanners in de WTJ die ja, ik vind het die ook die niet een allemaal werk. Ja. Zeker als je in die BAZ hebt gereden, dan ja, weet wat, je het helemaal ah, ja, wat, wat, de doet de het wat. Het heeft een beetje totaal eigenzinnig. Het is een, het beetje, het is het een is beetje een specialiteitenmerk. Je moet er wat mee hebben. En uh, ik moet zeggen, de, de, het sprankelende gaat er wel een beetje af op het moment dat je natuurlijk een legacy ziet of een Forester. Maar het heeft wel gekke specialiteiten. Heb je de gefeestlifter nog niet gezien? Van de verhaal anders. Van, van, van de voorste. Ja, ik ja, ik ja, dat, ja is, dat, is, dat is echt maar, ongelooflijk. Het Overigens, verder makking gaan. Ja? Luisteraar, ja, ja, ja, ja, een twitteraar. Ja. Die zegt, Eindhoven is DAF, dus een Rolls Royce is nu DAF-tig. Ja, de ik vind het goed. mooi ver. Hij is goed. Maar even ja. terug naar die BRZ. Ja. Dat, uh, het is een sportodotje. Uh, ja, het is heel uh, licht gemaakt. De car is echt gewoon 150 kilo lichter dan de auto's. 150 kilo lichter dan een normaal auto van dat formaat. Hij is ook ongeveer de lengte van een Volkswagen Golf. Ja. En ze hebben de auto rondom de motor gebouwd. Ze hebben de motor zo laag mogelijk in de carrosserie gelegd, hmm. een beetje naar het midden toe. Ja. Achterwielaandrijving, dus geen vierwielaandrijving. Leuk. En daar de auto omheen gebouwd. En het is een, is een klein licht racerig autootje. En hij komt 200 in... pk. 200 pk. Komt 200. in juni komt hij op de markt. Uh, ja. In Nederland ook. Ja. Wat gaat het kosten, meneer Vos? Weten we dat? Dat wisten ze zelf nog niet, maar... <laughs> zo rond, rond de veertig. Ja. Rond de 40? Rond de veertig. Dan heb je dus een klein tweezitsport. Nou, ik vind ik niet zo gek. Maar. De grap is dat je hem dus en bij Toyota kunt kopen en bij Subaru. Waar ga je hem halen? Dat is nog wel een boeiende vraag. Want, want, hoe heet hij dan bij Toyota? GT-86. Dat is die GT-86. Ja, ja. ja. ja die naam is in alle twee niks natuurlijk. BRZ of GT-86, nee. Heb je waar zijn. staat... Uh, uh, <grijg> ben je voor of niet gevraagd? Ja, dat was dat is een, een goede een, vraag. Ja, Boxster zat... engine, rear-wheel drive en Zenit. Ja. En Zenit is dat logo wat voor op de Subaru staat. Ja, en het, is, het staat ook weer voor het, uh, het hoogst haalbare of iets dergelijks. Ieder ja, ja zet, dat zet, het, heeft zet, zet, zet iets met zet zet sterren zet te maken. Of zo, weet dat ik zo. wordt zo getwitterd waarschijnlijk door en, iemand ja. die het wel weet. En GT86? Ja. Gewoon een Toyota. Kun je het weer over behoorlijke merken hebben? Ja hoor, Natuurlijk. Over ons royce nee. Ja, heeft. joh, tuurlijk. Maar weet, weet je dat, uh, volgens mij gaat uh, hij van haar opstappen? Opstappen? Ja, bij het bedrijf. Met pensioen, hè? Ja. Oh, nou. Ja, nou, ja. Nou, Marissa is mijn dochter, die, ja. uh, die, die wordt uh, of is uh, directeur van uh, Rolls-Royce Motors qua Eindhoven. Ja, is juist. ook directeur van Cito Motors. Hm. Uh, en van het zusterbedrijf Cito. Ehm... Um, en ik, ik ga me wat terugtrekken uit de operationele gang van zaken. Um, daarna zijn er natuurlijk in onze Holland nog diverse andere activiteiten. Maar ja, het is tijd voor de voor de jonge de generatie. Ja. Dus uh, en daar heb ik al vertrouwen in. Dus uh, dat, komt, uh, dat komt zeker goed. En dan wow. lekker en dan de hele dag Rolls rijden. En dan zelfs. bijvoorbeeld lekker hele dag Rolls Rois rijden van Heb je al zo'n ding of niet, zo'n uh, Rolls -Royce? Nee, nog niet. Die, die nog die, die niet? Kon, nee, nog niet. Komt eraan, uh, ik denk met uh, drie, vier weken. Ja? Dan, ja, dan ga je dat, zelf... zelf horse horse horse horse. Horse. En wat wordt het dan? Een ja, de eerste auto die komt in een Ghost. Ja. Uh, en op termijn hebben we natuurlijk een Phantom en Ghost... Uh, ja. in de diverse uitvoeringen in de een show staan. Maar je gaat fijn zelf Ghost rijden? Ik ga fijn zelf Ghost rijden, ja. ja. ja. Ooit, ja. ooit eerder Rolls Royce gehad in het verleden? Nee. nee. Niet. nee. Zit dit wordt nee. de eerste kennismaking met. Dit is, ja, ik heb ooit... Uh, dat is heel lang geleden een oude... Uh, een oude uh, Rolls gehad. Ja. Uh, Silver, Silver en, Shadow. Silver. Silver. Nee, en, twee opgeek tekst erin toevallig? Nee, nee, nee. Nee, grote bezinnen, denk ik. Yeah. Heerlijk, Hoy, heerlijk. We gaan uh, ja, maar als Marissa is questo. trouwens ook veel leuker om naar te kijken dan hem. Ja. Maar dat heeft puur met de leeftijd te ja. maken. Ze is bij deze uitgenodigd. Oh. Carlos het zit erop. Mario Vos, hartelijk dank. Dat um, gedaan. Van Autotrends. En hij uh, van Laarhoofd van Sieten over Rolls-Royce. Dank jullie wel. Ja, dan. um, Carlos, wij zijn er maandagavond op, op televisie, tweede paal. Half negen, Nederland 1 Gaan we over elektrische auto's praten? Ziet u ons rijden met de. Renan Fluant, de c 0 van de Citroën... Nissan Leaf, Opel Ampera en een beetje Fisker Karma. Ja. Tot die tijd moet u het met ons doen. Ga lekker aan de Tros Autoshowbok, mok. Want daar, die gaan wij zo overhandig aan beide heren. In de Tros Webwinkel, daar staat hij onder meer. Straks de collega's van Opium verder. Eerst nu het NOS Journaal met Jeroen Jeppkema. Vrolijke Pasen en tot de volgende week. Rij voorzichtig. Nee, gewoon rij hard. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En in Roosendaal heeft een dronken automobilist na een aanrijding een schadevergoeding geëist. De man botste gisteravond op een geparkeerde auto en daar zat een vrouw. Tot haar verbazing eiste de man na de aanrijding 50 euro. Toen hij wegliep, belde de vrouw met de politie. Die kon de man in de buurt aanhouden. Bij een ademtest bleek dat hij vijf keer de toegestaan hoeveelheid alcohol had gedronken. Dat waren hoofdpunten. Dit is Radio 1. Opium. Het cultuurmagazin van de avond, Hans Smit. Goedemiddag, opium vanuit Carré. de amstel met uitzicht op, Am op Amsterdam hier. Eh, op misschien wel de laatste paar zaterdag, ja. Want volgens de Maya althans, 21 maya's. 21 december vergaat namelijk de wereld. De ploeg maakte daar een voorstelling over. Genio de Groot en Titus Tiel Groene tegen, die komen straks langs. Eh, een nieuwe verfilming van Wuthering Heights. Eh, nu eens geen kostuumdrama, maar zompige modder en wind, veel wind... Joyce Roodnat en Alejandra Theos, die hebben hem al gezien, ze zijn straks hier. De Opium Boekenclub bespreekt niemand in de stad van Philip Huff... en in de virtuele vitrine Henk Hofstede van de Nits. Voor het nieuwe album Malpensa werd met een jonge generatie popmuzikanten samengewerkt, onder andere Kiteman. En dan voel je je ineens een beetje oud. Mijn, mijn ouders hadden nog wel wat in de kast. Van jullie. Of, of draaide, draaide Urk op weg naar Frankrijk in de auto. En wij op de achterbank. Dus dat, dat soort uh, omwegen die komen we weer bij elkaar. Ja, we hebben ook nog wat paasgedichten door de uitzending heen gestrooid... die u hoort straks. En er is live muziek van Bertolff. Don't you deny it, if it's true, you wanna hide it. Look at you, don't you stand by it. Too. You could just try it It's up to you we'll look at you En de nummers worden straks aanmerkelijk langer, dat beloof ik u. Ook weer straks de gasten Sjoerd Kuiper, de, de kerstverse winnaar van de Theo Thijssenprijs. Hans den Hartogjager, Overbeeldende Kunst en nog veel meer. Opium.avro.nl, dat is ons mailadres als u wilt reageren. U mag ook twitteren naar uh, ha, hekje uh, opiumavro of hekje Hans Opium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. <tied> In 2018 mag Nederland samen met Malta de culturele hoofdstad van Europa leveren. Nou, iedereen is al uh, volop vol bezig. De strijd is ontbrand. Brabant heeft van alle kandidaten voor de titel het meeste geld uitgetrokken. Die regio gaat er 140 miljoen euro aan besteden. Ter vergelijking kandidaat Leeuwarden is het met 60 miljoen euro van plan... met minder dan de helft te doen. Nou, Brabant heeft die titel ook hard nodig, zegt artistiekleider Martijn Sanders... want het huidige imago is niet best. Neem nou Eindhoven. Er staat zelfs een reisje. Dat je met beste zo snel mogelijk door Eindhoven heen kunt gaan als je je werk gedaan hebt. En dat is funest. Niet alleen als het gaat om de toeristische industrie. Maar ook als het gaat om het vestigen van buitenlandse kenniswerkers. Het bedrijfsleven waar wij mee gesproken hebben. Onder andere op de high-tech campus. Die zegt: ja, luister eens. Al die buitenlanders die hier komen. Die hebben drie vragen. Waar kan ik wonen? Waar zijn de scholen? En wat kan ik doen in mijn vrije tijd? Naast Leeuwarden en Brabant zijn de andere Nederlandse kandidaatsteden Den Haag, Maastricht, Almere en Utrecht. In 2001 was Rotterdam ook al eens culturele hoofdstad van Europa. Er is iets raars aan de hand met het ontwerp van het tulpenvijfje... dat vorige week werd gepresenteerd. Dat is een munt ter gelegenheid van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen. Het ontwerp dat de kunstcommissie voor het vijfje had uitgekozen... is aan de kant geschoven door het ministerie van Financiën. En dat is, zeg maar, hoogst ongebruikelijk. Het verworpen ontwerp is van kunstenares Kinke Kooi Met twee gaatjes voor een kettingje. dat was haar idee. Ze wilde iets moois doen met de dubbele identiteit... die veel Turkse Nederlanders hebben. Met een knipoog. De knipoog is natuurlijk dat ik het heel erg mooi vind... dat je dus twee identiteiten om je nek kan dragen. Ja, zou het misschien te maken kunnen hebben met de PVV van Geert Wilders... de gedoogpartner die dubbele nationaliteiten helemaal niet ziet zitten. Kooi zelf ziet daar wel een link mee. Waarom zou het ministerie anders de speciale commissie hebben gepasseerd? Dat het deze kant uit ging, dat heb ik niet kunnen inschatten. Dat zegt wel wat over de... ...politiek van deze tijd. Dat is geen uh, vrijheid van meningsuiting, kun je wel zeggen. Ja, het kan echt. natuurlijk ook altijd nog dat de minister De Jager van Financiën... ...zelf het ontwerp van Kooi echt niet mooi vond. Autodesigner Ferdinand Alexander Boetsy Porsche is overleden. Dat is zoals ongetwijfeld in de Trost Show net ook al hebben behandeld. Misschien hebben ze wel in de Porsche gereden. Maar goed, in ieder geval. De, hij was de kleinzoon van de oprichter van het automerk. Die Boetsy die maakte het legendarische ontwerp van de Porsche 911. Aanvankelijk heette deze auto Porsche 901. Maar ja, omdat uh, Peugeot patent heeft op alle drie cijfercombinaties... met een 0 in het midden, werd er 911 van gemaakt... Hoewel Jeremy Clarkson van het TV-programma Top Gear een heel andere verklaring heeft voor die naamsverandering. De Porsche 911. You know why it was called a 911, don't you? So the Americans would know what to dial when they crashed. <laughs> Gijs Scholten van Aanschat heeft het Luisterboek een geschreven dit jaar. De titel van zijn literaire debuut is Beretta Bobcat. duurt 70 minuten. De acteur heeft het Luisterboek ook zelf ingesproken. Uiteraard, wie anders? Nou weten we dat Gijs goed kan spreken, maar kan hij ook schrijven. Nou, laten we even een stukje luisteren. Meneer Van Drille staat midden in de kamer... met in zijn handen een stuk opgevouwen landbouwplastic. Het is oranje. Te oranje voor de ruimte waarin alles een gedempte kleur heeft. De vitrages aan weerszijden van de lange kamer... Zorg ervoor dat de zonnige zaterdagochtend maar mondjesmaat binnendringt. Meneer Van Drillen beweegt zich niet. Hij staat als versteend met het plastic in zijn handen. Hij transpireert. Hij realiseert zich dat het nu of nooit is. Ja, dat is wel spannend, hè? Nou, nou, als u naar meer smaakt, dan uh, moet u tijdens de Week van het Luisterboek... voor 9,95 euro aan boeken kopen. Dan krijgt u Gijs Scholten van Aschats de debuut cadeau. De Week van het Luisterboek is van 23 april tot 28 april... Overigens is de radiomusical Heerlijk duurt het langst... genomineerd voor de ESTA Luisterboek Award 2012. Musical met onder andere Pierre Bokma en Tjitske Rijdinga. Uh, die uh, ging in première in mei. Is toen uitgezonden op Radio 2. Een uh, musical uit 1965. En van Annie M. in en Harry Banning. Uh, wordt gezien als het begin van de Nederlandse musicaltraditie. Bevat prachtige liedjes. als uh, Op een mooie Pinksterdag. Ik kom Kees, zeur niet. En het is over. Vrije nummers. Uh, luisteren naar deze productie kan op estamagazine.nl. Daar, uh, nee, daar kunt u stemmen bedoel ik. Als u wilt stemmen. Dus als u uh, dit uh, luisterboek wilt uh, uh, verkiezen voor de ESTA Luisterboek Award. Dan kunt u gaan naar estamagazine.nl. Dit is opium. Het Natuurmuseum Friesland in Leeuwarden heeft de Museumprijs 2012 gewonnen. Het is gekozen tot het beste museum voor kinderen. Bezoekers mochten uit een lijst van vier musea hun favoriet kiezen. De andere genomineerden waren Naturalis in Leiden... het Kinderboekenmuseum en het Scheepvaartmuseum hier in Amsterdam. Afgelopen woensdag werd de prijs na strikte geheimhouding uitgereikt. Een delegatie van de museumprijs toog richting Natuurmuseum Friesland... om het daar te verrassen. En opium was erbij. Daar gaan we. Nou, volgens mij is de verrassing er al een klein beetje vanaf. Er staan al heel veel juichende kinderen bij de ingang. We willen jullie heel hartelijk feliciteren ja. met het winnen van de museumprijs 2012. Zo jullie. Ja, geweldig. Ja, we zaten echt in spanning. Nou, geweldig. Ja, nou, we moeten snel naar binnen, want ja. ja. die... ja. ja, daar is beter dan hier. Dankjewel, Jor. Ja, super. Bedankt. Ja. Geweldig. Nou, fijn dat jullie er ook zijn Heel het feest mee te maken. Gerk Koopmans, directeur van het Natuurmuseum Friesland. Bent u nou werkelijk het beste museum of bent u het beste in het mobiliseren van stemmers? Ik denk dat het, de, de, de samenhorigheid die je ziet bij het, het, het, het sneeuwvrijmaken van het ijs, mocht er een Elfstedentocht in aan, in, aan zitten te komen, dat dat ook een beetje hierin in doorklinkt. Ja, dat, dat geloof ik ook wel. Uw museum, denk ik dat ze in het Fries dan zeggen, dat, dat, dat, dat speelt een rol, denk ik. Heb jij gestemd voor het Natuurmuseum, voor deze prijs? Nee. Hoe oud ben je? Vijf. Vind je het een leuk museum? Ja. Wat vind je het leukste? Nou, dan ga ik weer eens vaak naar de draak. Naar de? Draak. Je zegt kinderen. Kinderen, maak mijn hart warm. Zeg de draak wat. Kinderen. Kinderen, maak mijn hart warm. We willen de toon aanslaan die een beetje in het klokhuis zit. Moeilijke dingen op een, op een, nou, een begrijpbare en soms ook een beetje grappige manier vertellen. Nou, en die aanpak die lukt. Want wat, kunt u één voorbeeld noemen van een onderdeel wat hier te zien is wat echt die kinderen heel erg aanspreekt? Dat is Friesland onder water. En alles is daar echt. Alle visjes zitten daar, alle plantjes, je ziet een koe drinken. Het enige wat er ontbreekt is het water zelf. Dus je loopt door een leeggezogen uh, zoetwaterlandschap. En, en maar die koeien en vissen zijn toch wel nep, want zonder water? Alles, alles, is, alles is, nou ja, het is een opgezette koe, hè? Die, die uh, maar wel zijn bek beweegt als hij drinkt vanuit het water. En dan zie je dus wat een vis ziet als een koe water drinkt in de sloot. Wat wij wel horen is dat dit het museum is waar de ouders vragen of ze nu naar huis gaan. Ja, dan misschien zijn ze allemaal vertrokken. Ik denk het wel. Aan de museumprijs is uh, 100.000 euro verbonden. Dat is leuk. Het Natuurmuseum Friesland gaat de komende tijd eens goed nadenken... wat ze met uh, dat uh, enorme bedrag gaan doen. Opium voor Pasen. We gingen op zoek naar de mooiste paasgerichten. Ja, en die hebben we een beetje door de uitzending heen uh, verspreid. Uh, verborgen achter... Uh, Nee, ja, ze ligt niet op een verborgen. U krijgt ze op een presenteerblaadje als het ware. Het eerste gedicht is van Ingmar Heidsen. En Ingmar, wat is de titel? We need the eggs. Hoewel al op mijn vijfde jaar Sinterklaas ontmaskerd was door een zure oom... geloofde ik pas werkelijk niets meer op mijn tiende. Met dezelfde halsstarrigheid beschildert mijn moeder... ieder jaar twaalf grote, witte, ganzen eieren ja, dat is het eerste paasgedicht. U krijgt er nog uh, twee A3 in deze uitzending. Mijn uh, volgende gast, dat is een, uh, nou, zeg maar rustig, een ware prijzenmachine. Uh, zo, won hij de, zo won de door hem geschreven film met zakmes. Ooit een uh, Emmy Award. Hij kreeg... Ja, toch? Ja, ja. ja die microfoon die staat niet. Maar bevestig het nog maar een keer. Ik bevestig het bij ja, deze. Zie je, ja. Ja. Hij kreeg een uh, Johnny Kraaikamp Award voor Turks Fruit... dat u nu denkt, dat is van Walkers. Ja, dat is van Walkers, maar er is ooit een musical van gemaakt. En hij schreef het scenario? Uh, de liedteksten. De liedteksten, ja. Hij heeft vier griffels op zijn naam staan. Drie zilver en één gouden voor Robin en God. Uh, nou ja, hij heeft allerlei prijzen. En daarboven krijgt hij ook nog dit jaar de Theo prijs... voor zijn gehele oeuvre aan jeugd- en kinderliteratuur. Shoot Kuiper. En ik vind het fijn dat je er bent. Dank je. Hartstikke leuk. Uh, een, he een hele lijst. Is er eigenlijk ooit wel iets geweest... wat, wat, wat, wat niet uh, in goud verandert of in ieder geval wat, wat niet uh, bekroond werd? Ik kan het me niet herinneren. Nee, kom op, nee. Ik heb keihard gewerkt. Ik heb 50, 60 dingen gemaakt en het meeste daarvan is niet bekroond. maar... Ja, nee, dat is nu net. Nee, of, maar ik, ik voel of... me wel heel vereerd en uit, uitverkoren dat het ja. af en toe wel gebeurt. Ja, ja, ja, ja. is deze prijs dan ook meteen het mooiste, de mooiste prijs ja. die je kunt krijgen? Ja, absoluut. Waar zit hem dat in? Uh, in uh, het feit dat het een heuvere uh, een prijs is. Die uh, voor je hele werk geldt dus. Mm -hmm. En. Uh, Kijk, bij een boek kun je denken, het is een uitschieter. Misschien ben ik boven mezelf uitgestegen. En bij een Euvel-prijs kan je dat niet denken. Nee. Want het gaat om het, het geheel. Ja, dus ja. ik vind het echt de mooiste prijs die ik ooit gekregen heb. Hoe gaat het eigenlijk? Staat er ineens iemand voor de deur van de... Van de... Nee, uh, je weet ongeveer wanneer die bekendgemaakt zal worden. Ja. Dus je slaapt slecht de avond. Dus, dus alle, alle en, kinderboekenschrijvers en, en, van Nederland die slapen op dat moment erg slecht? Ja, precies. Behalve die 13 die, uh, die, die hem al hebben. Zoals Ted ja. die bijvoorbeeld. Ja, heeft hem precies. Ja. Ja. Ted uh, sliep heel goed die nacht. <laughs> en uh, ik heb hem de volgende dag aan de telefoon gehad. Maar, uh, en dan, uh, op een gegeven moment uh, dan zie je op je nummer dat er uit Den Haag gebeld wordt. En dat moet het zijn. Hmm. En dan zegt iemand van... Uh, bent u bereid de uh, theo prijs te accepteren? Want dat moet ook nog... Ja. ja. Dus zijn er wel eens mensen geweest die gezegd hebben... nou, nee, doe maar niet. Uh, bij deze prijs geloof ik niet. Bij nee. andere literaire prijzen wel. Wolkers heeft wel geweigerd, Hermans. En, uh, maar ik voelde me niet in de positie om dat te doen. Ik ben... Nee. Uh, stond. Uh, ze hadden heel gemeen, daar was uh, de... Uh, het bestuur en de jury zaten bijeen, hadden het telefoontje opengezet... zodat ze mijn reactie konden horen. Mm -hmm. En ze hebben daar toen de diepste zucht gehoord die ze ooit hadden horen slaken. <laughs> dat, dat was ik. Is, is van het, hebben. Ja, ja. Is, is, het, is het ook uh, zo'n prijs, het is een bekroning. kan het ook blokkerend werken? Of ben je dan inmiddels, ik heb een paar van die prijzen genoemd... die je inmiddels hebt gekregen, nee. zo, zo aan, aan je eigen productie gewend... En... Nee, dat uh, veel mensen zeggen, nu kun je dus wel dood. Maar zolang dat niet zo is... Nee, ik heb zoveel dingen nog op stapel staan waar mm -hmm. ik mee bezig ben... waar ik halverwege ben, waar ik plannen voor heb. Dat gaat echt niet blokkeren. Het is eerder een stimulans om uh, te laten zien dat je hem verdiend hebt. En dus om nog mooier te gaan schrijven dan... Uh... Een blokkade. Ja. Ja. De naam Ted van Lieshout die viel net al even. Hij is uh, een van de mensen die de prijs in het verleden al, al heeft, uh, heeft hebben gekregen. Um, uh, ik heb hem gevraagd, we hebben, we hebben hem en nog wat collega's gevraagd: uh, naar uh, ja, wat, wat nou het belang is van de schrijver Sjoerd Kuiper. Gaan we even naar luisteren. Ja. Okay. Ik vind het geweldig. Ik vind het hem van ganse harte. Ik had het ook wel een klein beetje verwacht. Ik vind dat hij geweldig schrijft. Hij is een soort. Een soort edelsmit met woorden zou je kunnen zeggen. Ik heb een tijd met hem gecorrespondeerd. Elke brief die ik van hem kreeg was heel nauwgezet en afgewogen... en daar zat een bepaalde humor in... en voelde me altijd zo schuldig eigenlijk... dat mijn eigen brieven maar toen gewoontjes waren. Zijn brieven waren altijd heel erg bijzonder. Maar het meest bijzondere van zijn werk vind ik wel... wat de lezer niet te zien krijgt, namelijk de boze brieven van Sjoerd Kuiper... Als hij boos is, dan schrijft hij nog net een beetje beter. Dus ik zit al heel erg lang te wachten op de verzamelde boze brieven van Sjoerd Kuiper, want dat wordt een hemelsboek. Uh, mijn naam is Marie Turnquist en ik heb een beetje samengewerkt met Sjoerd... En ik heb hem ook een beetje leren kennen. Wat ik het knappe vind, dat is dat hij eigenlijk lijkt altijd wel een vorm te vinden. ...om kinderen te bereiken. Of dat nou is via een sprookje met prachtige beelden... ...of via poëzie... ...of gewoon via een eenvoudig verhaal... ...waarin die zo ongelooflijk dicht bij het kind... ...en de realiteit van het kind komt. Uh, hij is een soort allesschrijver, En dat vind ik uh, wel een groot prijs waard. Ja, dat is een Mariturinkvist met wie je samen een boek hebt ge gemaakt. Ook, een poëziebundel voor ja. kinderen, ja. ja. Zij ja. maakte de tekening en vervolgens kwam Sjoerd Kuiper dan elke keer met de tekst erbij. Ja, het is inderdaad in die volgorde gegaan. Ja. Ja, ja, het was heel bijzom... prettig om te werken. Ja. Bijzondere volgorde, ja. Ja. Ja, ja. ja. En er, er, ook heel flexibel vertelde ze dat je dan... Er, er, er, er, als, als zij vond, nou, dat, hoort, dat past niet bij, het gedicht, bij, bij die tekening... Ja. dan kwam je zonder problemen binnen de kortste keren met een nieuw gedicht. Ja, want die anderen die kon je altijd gebruiken voor iets anders. Ja. Het was meer stimulans om, om je heuven uit te breiden dan uh, wat ja. dan ook. Ja. Het is een heel mooi boek geworden, want zij kan ook schitterend tekenen. Ja, ja. ja inderdaad. Um, even over die boze brieven waar Ted het over had. Want, wat, wat, zijn, wat zijn daar de onderwerpen van die boze brieven? Alles. Ja, precies. Dat, euh, kijk, als je nu euh, net het nieuws en al jullie inleidingen hebt gehoord, dat, dat is reden voor 27 boze brieven. Oh ja, vertel eens. Nee, dat, daar gaan we het niet <laughs> over hebben. We gaan over mijn prijs hebben. We gaan feestvieren, we gaan geen boze brieven doen. Ik vind het lekker om af en toe, het meeste werk wat ik maak is voor kinderen. Maar ik ben euh, niet zo'n schrijver die zegt, ik ben altijd kind gebleven, ik ben wel degelijk een kerel van 60. En ik kan me ook over volwassen dingen ongelooflijk opwinden. Nou, geef eens een voorbeeld. Nou ja, alles nu op dit moment. Mm. Alles. Mm. Ja, hoeveel tijd hebben we? <laughs> <Daar gaan> we. <laughs> nou, nee. één dingetje waar je, je echt wit heet van kan, kan worden. Um, bijvoorbeeld, nou laat ik het bij mijn eigen vak houden... dat bijvoorbeeld de subsidies voor de opleidingen voor onnutte vakken... als artiest en dierenverzorger, dat die maar uh, geschrapt moeten worden. Hmm. Ik vind dat een belediging voor iedere dierenverzorger in Nederland. Dat, uh, en artiest. Ja, maar ik wou het van de andere kant bekijken. Ja, maar, ja, ja, ja. Ja, maar, uh, ik kan me ook herinneren, een aantal jaar geleden... bij, bij het uh, in ontvangst nemen van een andere prijs, dat je ook behoorlijk boos was. Het was je boos over? Nee, de... nee dat was de G. Smit lezing mm -hmm. En die heb ik toen um, laten gaan over... Uh, hij heette het nieuwe uitgeven en mijn oude schrijversneus... die ik talloze malen stoten. En toen ben ik zelfs uh, bij mijn de, uh, uitgever van destijds... Uh, Nieuw Amsterdam op straat getrapt... Mm -hmm omdat ik wat inzicht had gegeven in de meningsverschillen die wij hadden over uitgeven. Ja, en manier... oh, dat is boeiend. ja, boeiend. Ja. Ja, ja. Was... Dus ze komen wel aan. was voor andere nou, schrijvers. Sommigen ook uh, reden om ook daar, de, daar te verdwijnen, geloof ik, bij die uitgever. Het hele fonds is opgeheven, ja, het kinderboekenfonds. Ja, ja, ja. ja. ga, gaat het goed met het kinderboek tegenwoordig in Nederland? Gaat het beter? Ook voor de schrijvers bedoel ik? Uh, nee, het gaat niet nee. beter. Nee, nee. Uh, en enerzijds omdat de hele boekenmarkt een beetje instort. En anderzijds omdat ook in de kinderboek, uh, kinderboekenwereld uh, ja, het, uh, de hype toe heeft geslagen. Yeah. Je moet dat soort sportschoenen hebben als je op school wil vertonen... en dat soort boeken. En Vroeger kwamen ouders een boekhandel uh, binnen van... heeft u een leuk boek voor een kind van acht? Mm -hmm. En nu is het toch... Heeft u de ja er is een muis die nu kinderboeken schrijft, schijnt het. Stilton heet die, geloof ik. <laughs> ja, dat is echt, en dat is de hype van het ja, moment. Ja. Ja. En dat maakt het moeilijker om je boeken te verkopen. Maar uh, wat de kwaliteit betreft is er niks achteruit gegaan. Die mm. is nog steeds, vind ik, voor ja, internationaal gezien heel hoog. Yeah. Ja, ja, yeah, ja. Yeah. 60.000 uh, euro he, die prijs. Ja. Ja, ja. Dat is mooi. Daar kun je heel veel leuke dingen van doen. Dat ga ik doen. Ja, en het beeld, want er zit ook een prachtig beeld bij van wat, wat op de Linde Graf staat. Ja, dat is een enorm op. Maar dan dat een kleinere een... versie. Jawel, gelukkig. Maar nee, ik vind het een van de leukste, liefste beelden die ik ooit gezien heb. Ja. Dus ik heb er vaak voor stilgestaan. En, ja. uh, en dat mag ik nu straks in een kleine versie in mijn boekenkast zetten. Ja. Ja. Theo Thijssen was natuurlijk was onderwijzer. heeft heel veel gedaan voor, voor de kinderen ja. in zijn klas. Voel je ook een beetje onderwijzer vanuit je huis in Bergen? Jawel. Een soort lesgeeft? Mijn ouders waren beide onderwijzer. De kinderen zijn het alle niet geworden, maar het, het zit altijd in je. Hm. Ja, ik wil toch ook wel. Kinderen zijn anders dan volwassenen. Ze weten nog niet alles, hebben nog niet over alles een mening. En die kun je ze een beetje. met een beetje sturen kun je dat uh, begeleiden. Ja, ah, ja, ja. Goed, nou ontzettend gefeliciteerd met de, met de prijs. Fantastisch, ik vind het heel erg... Uh, ik, ik heb een paar boeken, uh, de, de andere, die, die, die staan maar bij mijn ex. Alle Robin-boeken, die kon ik niet vinden vanmorgen. Maar ze zijn er wel. Ze hebben een ex gewezen. met goede smaak. Jazeker, ja, ja, de kinderen ook trouwens. Ja. Goed, uh, dankjewel Sjoerd Kuiper. En die oh, prijs, uh, die wordt in het najaar uitgereikt uh, in het Letkundig Museum in Den, in Den Haag. Gelukkig voor 21 december, ja. ja. en uh, in deze zomer komt er een verzameling van de beste verhalen over Robin uit. Ja. Laten we dat ook nog even doen. goed. Uh, Um, Dan ga ik naar onze muziekgast. Die zit even aan tafel. Uh, zo dadelijk gaat hij spelen. Geen liedjes meer schrijven voor iemand anders. Maar volledig vanuit zichzelf. Dat was het idee. Dat is wat singer-songwriter Bertolf graag wilde. Hij maakte van zijn derde album, getiteld Bertolf, een plaat vol persoonlijke liedjes. Kreeg daarbij een uh, vloedgolf aan goede kritieken. Dat is ook wel eens leuk. Is het daarom ook dat, hij, dat, hij, uh, dat het zo persoonlijk is dat, dat het nu pas de naam Bertolf mag dra dragen? Ja, dat was vooral het idee. Zo van: ik ga een plaat maken en hij gaat Bertolf heten. En dat was voor mezelf. Uh, schepte ik daarmee een soort kader dat, ik, dat het ook superpersoonlijk moet ja. worden. En ook all the way, wat ik mooi vond. En met rekening, hou, uh, rekening houden het met verder niks anders eigenlijk. Ja, want hiervoor werd, werd, werd, werd door mensen gezegd... ja, we weten niet wie jij bent. Je weet niet, wat, wat, wat is nou jouw ja. jou, stijl? Of, je, kon, je kon eigenlijk alles. Nou ja, dat, dat is misschien wel een beetje waar het, waar het vandaan komt. Dat als je veelzijdig bent, dan, dan, uh, dan schiet je ook makkelijk in allerlei bochten... om maar te pleasen, zeg ja, maar. ja. En nu wilde ik het echt heel erg vanuit wat ik mooi vind... En, uh, en verder niet nadenken over wat mensen daar eventueel van zouden kunnen vinden. Of dat het voor een breed publiek is of maar voor een heel klein publiek. Dat heb ik allemaal uit mijn hoofd gezet. Ja, ja. En als je je eigen, uh, je eigen handtekening dan zou moeten omschrijven... dat klinkt een beetje raar... maar. Wat is dan? Wie is Bertol? Waar, waar vind ik jou terug hier op uh, deze cd? Ja, in elk nummer natuurlijk. Maar... Ja, nou ja, als je het muzikaal zou omschrijven... denk ik dat ik heb nu heel veel uh, instrumenten zoals mandoline, dobo en banjo en dat soort dingen gebruikt. Nou, dat, daar ben ik echt mee opgevoed. Dat is dus een heel groot deel van mijn muzikale identiteit. Ja. En voor de rest uh, ook de meerstemmigheid. En er wordt heel vaak West Coast geroepen. Ik hoorde de birds. Ik hoorde ja, de birds. een Nash, ja, Jackson yeah. Brown, al dat ja. soort West Coast artiesten. Nou ja, dat is ook een heel groot deel van waar ik veel naar heb geluisterd... En, uh, dus al dat soort dingen met stemmigheid, aparte instrumenten en ook een grote uh, uh, schep Beatles misschien erdoorheen. Ja, ja, dat is wel waar ik voor sta, of wat ik in ieder geval waar ik naar luister of wie ik ben, denk ik. Ja, ja dus het is allemaal wel van andere invloeden, logisch, maar ja. het is allemaal jouw eigen stempel heeft het gekregen. Precies, ja. ja, ja. Nou, je speelt met uh, Bouke Bakker en Bas Wilbrink uh, en met Bert Dan de Drie B's. Ja, is er al een. Uh... Nee, er is nog geen CD van. Nee, toch niet? Nee. Goed. Uh, ik zou zeggen, ga, ga, ga zitten, Bert ja. ga, naar, ga naar je plek. Dan vertel ik nog even dat. Dat, uh, straks in het tweede uur dat hij ook nog een heel mooi nummer speelt, Mary. En vanaf 22 april staat Bertolf op uh, de podia. Staat de 27e in Poptempel Paradiso. En voor kaarten en verder informatie over Bertolf. ww.bertolf.nl. Ga je gaan. You want to hide it, but look at you. Don't just admire it, be here too. You could just try it, it's up to you. Don't look at you. Burning Bushes, ook weer eens twee B's. Uh, dit, uh, tot zover zo dit uur van de uh, half uur van de opium radio. Straks na uh, drie uur gaan we verder. Dan onder andere over de moderne verfilming van Wuthering Heights... die binnenkort in première gaat. Uh, we gaan het hebben over de Maria Magdalena-passie. Uh, Titus die groen is tegen Ingenio de Groot. Die komen praten over de voorstelling van de ploeg over de apocalyps in 2012. Hè, de Maya-kalender, waar ik net al met Sjoerd Kuiper over had. Overigens Sjoerd Kuiper en... Een genio de Grote, die begroet elkaar net als uh, goede vrienden. Want ze hebben samen het zakmes ooit gemaakt in de film. Ja, dat weet hij nog. Goed, uh, nog veel meer leukst. En Bertolf nog een keer. Straks na het journaal van drie uur. Tot zo. Opium. Avro. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? De Bijbeltapes. Moeten we betalen of niet? Een eigentijds hoorspel over Marcus. In Dit is de Zondag. Heb uw naaste lief als uzelf.